Dit met het NOS-journaal. Makers van vuurwerkbommen kunnen strenger worden bestraft. Het OM gaat voor het maken van dit soort bommen hogere straffen eisen. Het OM gaat het maken van vuurwerkbommen beschouwen als een misdrijf en past een strafeis daaraan aan. Daarmee is de kans op celstraf in plaats van een boete groter. Vandaag is de Taskforce Opsporing vuurwerkbommenmakers van start gegaan... ...die vooral op is gericht om via internetmakers van vuurwerkbommen op te sporen. Gebleken is dat veel boemenmakers internet gebruiken om te laten zien wat ze hebben gemaakt. De taskforce bestaat uit leden van het OM, de politie en de stichting Consument en Veiligheid. In Zuid-Korea heeft een parlementariër tijdens een debat een kleine traangasgranaat gegooid. De parlementariër van de linkse partij was boos over een omstreden vrijhandelsverdrag met de VS waarover het parlement werd gestemd. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Jung Yap ontplofte de traangasgranaat bij de vicevoorzitter...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 Het weer vooral in de noordelijke helft van het land nog een dichte mist. Op andere plaatsen vooral nevel en bewolking. Vanmiddag breekt vooral in de zuidoostelijke helft de zon goed door. Het kweekstijgt naar 3 graden in de mist, tot 11 in de zonnige gebieden. Dit was het en hoe Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Knopenburgerveen en Wassenaai. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo en Maasbracht. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. GFM met nu. De tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep CFM en onder het nom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een waar aaninschakeling van historische feiten en wetenschappelijkheden. En alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van brugelijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Wendy, De Jantjes, Willi Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlow. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon voorplaten van, van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de zijn hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ze eens in de vakantiedagen Weet je nog wel oudje? Dat wij de fotoalbum zagen Weet je nog wel oudje? Wij kieken ons kind toen het in slaap was gezakt En we hebben dat voor in het album geplakt Weet je nog wel oudje? Ik kiekten hem vast alle weken, weet je nog wel je? het was of een album soms van spreken, weet je nog wel je? er was er ook een, die met bij, en die leek precies op een jeugdkie van mij, weet je nog wel Wij kiekten al zo'n leuke dingen, weet op nog wel Dat boek zat vol herinneringen, weet op nog wel oudje? Wij zeiden wel eens, als die zeven zal zijn En wij gaan zo door, wordt het altijd te klein Weet je nog wel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 Stond die dagen steeds te dromen Weet je nog wel uitje, Wat in dat album had gekomen Weet je nog wel uitje, Wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd Toen heb ik het blad uit het album gescheurd Weet je nog wel oude. Het is dinsdagochtend, het is 11 uur geweest, dat betekent dat we land beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort en Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en wederom neem ik u mee terug op reis, reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 50, 60 en 70. Als opening hoor u onze herkenningsmelodie van Louis Davids met Weet je nog wel oudje? een opname uit 1928 in dit uur. Met een hoop muziek uit verschillende jaargetijden. Ik heb onder andere Gert Timmerman meegenomen met Rosa Rosa Lee. En het trio Ben Lansing met, hoe kan het ook anders, OO Rosa. Piet Cyberland, ook al ietsje huid dan zwart. De heeft de volgende plaats van Trea nog blijf. Aan me de steeds denken. We worden hier op CFM Zandvoort. Ik denk aan jou, aan jou alleen. ja. want de beide zee, lokt een zee maar mee, maar ik kom misschien heel gauw terug. Rosa Roze Rosa, lief. Rosa, Rosa lief. rand klinkt een melodie, vol van harmonie. Droom ik voor me heen, voel me zo alleen. Denk ik aan mijn roze Roze lief. Rosa, Let's <laughs> Het was muziek van Piet Sibrandi met ook al is je huid al zwart. Daarvoor trio Ben Lansing met OO Rosa. Daarvoor Gert man met Rosa Rosalie. Daarvoor is opening begonnen dit programma met Triadoms met Blijf aan mij steeds denken. Sivam Landvoort. reis je terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70... En voor de staan onder andere Henk van Montfoort met Lady Lorelei. Ook onderweg Charles Tijnenburg en de Melody Strings. En in de volgende plaats van Hermine Timmerman met Eetwit, wit. Oftewel, we gaan trouwen. In het beeld, met in mijn hand. Ik jij me straalend aan Als we samen hand in hand Voor het altaar staan In het woord geef ik mijn woord van trouw En dan ben ik heel mijn leven lang van jou Eenmaals mm <laughs> Zijn, lady lady lorelei want zonder jou is de zon al niks geen lady lady lorelei oh lady lorelei ik verzon jouw lieve naam oh lady lorelei want de rijn bracht ons te zaal. we dachten alle rijen zoiets gaat weer voorbij misschien voor jou maar toch nooit meer voor mij Zonder jou aan zijn Lady, Lady Lorelay Heel de natuur Lijkt opeens niet meer blij Lady, Lady Lorelay Beminder. Hij zag haar als zijn koningin met bloemen, geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging toen mee met de smog gewaagd om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Lorraine aan de telefoon. Zijn boodschap aan. Blijf allemaal houden. Zij moet mij vertrouwen. ze haar, wordt laat vandaag. Maar vraag haar of zij op me was. Hij reed de weg en snel naar de grens. Hij was de jongste van allemaal.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 Als je me lief ver Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En zoals iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug door de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. We worden zojuist Carla Veranesse met Laat Me Nooit Meer Huilen. En daarvoor Charles Tuinenberg en The Melody Strings. Met ik blijf van Laura houden. En daarvoor Henk van Mondvoort met Lady Lorelei. Hermien Timmerman met In het Wit. Oftewel, we zijn trouwen. Zandvoort uit Zandvoort. heb nog veel en veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. En er rand er zo meteen onderweg Rijn de Vries met Ik ben 17. Is de eerste Cocktail Sisters en de Nuis nice met Ik hou van Cliff. Ik hou van Cliff. Ik hou van hem. Ik van Elvis Maar het meest droom van jou Al staat jouw foto en jouw naam niet in de krant Ik heb aan jou Mijn hart gepaald Ik zie graag licht Ik zie graag Elvis Maar het liefste zie ik jou Als wacht op je brommers zit en je zingt voor mij de nieuwste hit, dan zie ik in gedachten: clip op elders. Maar je kussen in de zijn, kunnen nooit van clip op elders zijn. En ik vind jouw kussen zo fijn, ik hou van clip. Ik van jou, als dat jouw foto en jouw naam niet in de krant Ik heb aan jou, mijn oog verband. Ik zie graag Cliff, ik zie graag Elvis Maar het liefste zie ik jou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 Tier in Zonneveld en Anneke Groenloop, het nu al historische muziekprogramma Zandvoer uit Zandvoort. Van bovonplaten van Schellack en Vinil draaien weer op volle toeren. Het doed dat deze geluidstragers de tand des tijds hebben doestaan. De klanken van de leer Een met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort.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 Zijn allemaal dozens, er is er niet één meer die lucht Maar ik ben 17 jaar, daar voor een jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een som, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Soms kijken de mensen mee vertrouwend aan Dan vraag ik ronden, wat heb ik gedaan? Stimp niet op rassen, speel niet met kruid. Stond de raketten en de haar niet uit. Maar ik ben 17 jaar, ik voor een job. ik ben 17 jaar. Ik hou van de zon, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Ik ben 17 jaar, ik weet me van ik ben 17 jaar, ik hou van Joe, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Je leest in de kranten, is mis met de jeugd, het zijn allemaal dozens, er is een idee meer die jeugd, Maar ik ben 17 jaar, daar voor een jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een zon, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. <middels>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 De Silvira's met de fijnste dans met jou. En daarvoor Ria Valk, Een hele plaat. Ik kan toch een beetje me twijfel. Zullen we wel of niet draaien? Want ja, hij kraakte wel heel erg. He. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. kraakend en wel. En daarvoor Anneke Greulow met gouden ringen. En daarvoor Reine Vries met Ik ben 17. CFM Zandvoort? Nog veel meer mooie muziek heb ik voor u klaarstaan. Wat dacht u zo meteen van Annie Palme en Joop van der Marel? Samen er is deze mooie baan van uh, Jerry B en de Main Ram. Ze waren al drie jaar gelukkig getrouwd. Twee arbeiderskinderen met harten en goud. Een ben in de mijnstreek geboren. Trokken hij af in de duistere schacht. Ook zijn vader dat diep in de nacht, bij mijn ramp het leven verloren. Ze leven alleen voor hun kindje en schat, en kippen zelden, maar was er eens wat. Wanneer hij de dus morgens de plicht weer ging doen, dan zei ze kliep af en ze gaf hem een zoen. What better it means? Z'n grapende meur Stil wachende straten Beniet in de keur En lukkende steven De meenwekkers Name.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 Zwaard uit het meengat, zijn gapende muur. Stil lachten de schatten hun knieën te En lokten de zwegen de mijnkerkers af. Tot hakken en gaan. Als negeren slaven Hun brood maakt op grond Hun graf Een kreet het rond, er is brand in de meen Het volk snelde toe, maar de kans was zo klein om het vuur in die mijnheil te doven. Een ploeg kameraden die groenig werdend, een heel nieuwe gang, maar het was al te laat. Ze brachten slechts lijken naar boven. Toen knielde een vrouw met wanhopige geel bij een van die doorden, zo roerloos en stil. Zag een man in zijn hoofd in haar armen en toen, toen zei ze af en ze gaf hem een zoen en zwart spelde het nee, zijn gachende neus, stil schatten, in de en wachten weer handen, hoe we mijn Tot hakken en vlagen, als negere zaken. Een brood maar op diklood, een vlaken. Leven samen, samen, en delen vreugde maar ook verdriet. Samen, samen, al valt om ons niet en deel en alles, ons huisje maar klein. Wij zullen wat ook het leven wit. altijd samen zijn.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 Zullen wat ook het leven biedt, altijd samen zijn. Vele jaren hebben voorspoed en leed gebracht, maar bij het grote verdriet. Wij zullen wat ook het leven biedt, altijd samen zijn. Wij leven wat ook het leven biedt. Samen, samen, en delen vreugde, maar ook verdriet. Samen. Wij zullen wat ook het leven meent, altijd samen zijn.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 er elke zijn, want slaat dat klok vijf uur, dan roepen ze vol vuur. Daar zijn we. de meisjes, ja de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer zin Er staan er altijd bij uitgang van de suikerwerkfabriek. wat de smukjes van men.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 Maar het laat zich geen eens noden bij de sloepfabriek. Dus als Jamin zich sluit. Ja, ja.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 Van bonbons en suikerwerken schaden het gebied, dus puzzel met beleid. Hey! Als gij uw aandacht weet aan alle drie, suikerzoete meisjes in de suikerwerkfabriek, of al zijn ze nog zo heerlijk in het begin, niet dat ik was naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin. Die ondermijnen het gezin. Daar is een de Misjes ja, en de meisjes van de suikerweg. En dat suikerwerk heeft telke weer van zin. Ze zijn altijd in de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit, die pak je uit. Denk ik nog een moment was in middag in de zon is.